De begraafplaats ligt in de buurt van Reims waar bondskanselier Merkel en president Hollande vandaag vieren dat hun landen zich 50 jaar geleden verzoenden en een samenwerkingsverdrag sloten. De Franse minister Vals van Binnenlandse Zaken heeft de graf Schennis scherp veroordeeld en belooft de daders op te sporen. In Libië is gisteren bijna 60% van de kiesgerechtigden gaan stemmen... in de eerste vrije verkiezingen sinds de val van kolonel Gaddafi. Het gaat om een voorlopig cijfer. Bijna 3 miljoen Libiërs konden stemmen voor een assemblee. Die kiest een regering die een nieuwe grondwet laat maken. Volgend jaar zijn er dan opnieuw parlementsverkiezingen. De eerste uitslagen van de verkiezingen worden morgen verwacht. In de oostelijke steden Benghazi en Raslanouf waren er incidenten bij stembureaus. Zo werden in Benghazi honderden stembiljetten verbrand. In Raslanouf verhinderde gewapende bendes dat mensen stembureaus in zouden gaan. Tennisster Serena Williams heeft op Wimbledon na haar zege in het enkelspel ook de titel in het damesdubbelspel veroverd. Serena Williams versloeg samen met haar zus Venus, Andrea Lavachkova en Lucy Radecka uit Tsjechië. Voor de Amerikaanse zussen Williams was het de vijfde Wimbledon-titel en de dertiende Grand Slam die ze in de wacht sleepte. Alleen de dubbels Navratilova Shriver en Fernandez Svereva waren nog succesvoller.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 Welkom in het laatste uurtje Lust waar we het nog even gaan hebben over het wel of niet opbiechten van geheimen binnen je relatie. En we hebben natuurlijk in het tweede uur ook al even gehad over vreemd gaan trouwen en ontrouwen. En ik heb een paar mailtjes binnengekregen die ik straks even met je wil delen. Maar het is nog niet te laat om ook je eigen verhaal te vertellen. Wanneer moet je iets opbiechten binnen een relatie en wanneer is het beter om je mond te houden? En laten we het dan bijvoorbeeld hebben, inderdaad, over vreemd gaan, Maar het mag ook over andere dingen gaan. Is het goed om altijd de waarheid te spreken binnen je relatie? Of kan een leugentje om wil er soms best wel mee door? 0800-1121, 0800-1121. Ik ben benieuwd wat je mening is en wat je hebt meegemaakt. Mailen mag ook, doe dat naar lust.bnn.nl. Straks gaan we nog even luisteren naar onze vrienden in Boys Bar... Want Arco, Olaf, Anne en Esther zijn nog niet helemaal uitgesproken. En ik heb natuurlijk net als elke week een mooie column van Tim voor je klaar liggen. Maar dat is allemaal pas later in het uur. Ik hoop dat je me voor die tijd nog even gezellig belt en je me verhaal doet. Je, je me, je verhaal doet. Nou, je moet je verhaal doen. Als je dat wil. Lijkt me leuk. 0800, 101, 1, 2, 1. Maar ik draai ook fijne platen voor je, want het is toch drie over drie in de nacht... En het is gewoon wel prettig om af en toe ook een beetje weg te kunnen zoeken tussen al dat gelul door. Dat gun ik je ook hoor. It is what you want. heb ik binnengekregen van Tessa. En zij stuurt mij het volgende. is Seraida, ik streef geen monogame relatie na. Wat mijn partner en ik nastreven is totale eerlijkheid in de relatie. Voor ons betekent dat dat er, mocht er daar behoefte aan zijn... plaats is voor contacten buiten onze relatie. En dat was best lastig in het begin... omdat je met de normen en waarden die je zijn aangeleerd in de knoop komt. En natuurlijk is er ook jaloezie... Maar in mijn ogen is het veel meer waard om je partner in alle eerlijkheid en openheid deze zaken te gunnen... dan dat je krampachtig vasthoudt aan een belofte die vroeg of laat toch gebroken gaat worden. Dat wil trouwens helemaal niet zeggen dat ik losbandig ben, vind ik zelf. Want de mannen met wie ik gemeenschap heb gehad zijn op één hand te tellen. En de vrouwen waarmee ik gemeenschap heb gehad trouwens ook. Dat de mogelijkheid er is wil niet zeggen dat wij elk weekend met een ander in bed liggen. Want dat lijkt me ook niet gezond. Natuurlijk wil ik hiermee niet zeggen dat dit voor iedereen op moet gaan of gaat werken. Want er zullen ook heel veel mensen zijn die wel graag een monogame relatie hebben. Maar voor mijn partner en mij gaat dat juist niet werken. Groetjes Tessa. Nou Tess, dank voor je mail. Uh, meer mailtjes mogen natuurlijk gestuurd worden naar lust.bnn.nl En wat jij beschrijft, dat brengt me ook weer even bij de volgende Boys Bar. Want je hebt het erover dat jij in je open relatie met andere mannen mag experimenteren... maar ook met vrouwen, met het eigen geslacht. En laat het nou net zijn dat uh, de boys Bar-vrienden... over dat soort avonturen, experimenteren met iemand van het eigen geslacht... nog wel het een en ander op te biechten hebben. Boys Bar. Boys Bar. Boys Bar. Boys Bar. experimenteren met het andere geslacht. Met nou, hetzelfde Olaf. geslacht. Ja, hetzelfde. Ja, oh ja, het uh, het andere geslacht. Oh, Allah, ik heb ja, echt, echt behoorlijk grondig geëxperimenteerd met hetzelfde geslacht. <laughs> Daar ook officieel voor uit een kast gekomen stappen. Oh, ja. Maar met hetzelfde geslacht uh, niet ja, wel gezoend, maar het um, andere brein. Met het andere geslacht, ja. ja, met vrouwen dus in mijn geval. Ja, dat is, is ons, voor aan, ons is het het andere geslacht. Ja, precies. Ja. Nee, ik nee. Niet geneukt. Niet, nee? Nee. Op een gegeven moment wel zei iemand van... ja, nou, nou moet je eens ophouden, zit dan maar even aan mijn tieten. <lacht> dus dat heb ik dan ook maar gedaan. En dat doe ik dan ook regelmatig bij deze en geen. <lacht> dus gewoon voor de lol en om hetero's een beetje te jennen. Dus ja. zeg, kijk, ik mag wel aan haar tieten nee. zitten. Maar um, nee, niet uh, dat ik zeg van... Uh, goh, ik uh, nuiken en... Had je toen een vriend? Nee. Nou. Nu ik zeg, had je toen een vriend? Ik dacht, ik denk even na in mijn hoofd. Uh, ik had dus geëxperimenteerd terwijl ik een vriend had. Met vrouwen? Met vrouwen. En toen wist, wist je nog niet welke kant je op ging eigenlijk. Nou, ik had er nooit over. Nou, ik had er stiekem wel over nagedacht, maar dan lees je de Tina en dan staat er. Het is heel normaal als je 16 bent dat oh, je denkt ja, ja. dat je over hetzelfde fantaseert over hetzelfde geslacht of zo. Toen dacht ik, nou, ik ben gewoon zo'n Tina-meisje, te gek. Yeah. Maar uh, toen ging ik in Amerika studeren en toen had ik een vriend. En toen was ik op een feestje en toen sprong er een vrouw ongeveer over de tafel heen en die begon mij te zoenen en naar de slaapkamer mee te trekken. En toen dacht ik, oh, dus dit is waarom iedereen zo enthousiast wordt van seks. Ah, ah, ja. Ah. Ja. Ah, ik zat gewoon ah, bij de verkeerde. Ah, ah, ah, ah. Ja. ja, en toen moest ik dat natuurlijk mijn vriend vertellen. Hoe reageerde hij? Nou, ik, Ligt het aan mij? Ik kwam erachter dat hij vreemd ging, dus toen ging het uit. Dus ik heb het nooit Met zelf aan hem verteld. Nee, oh, ja. hoewel ik hem er nog steeds op verdenk, ja. het mag, je mag. Het wordt gewoon inmiddels echt een bloedgel verhaal. Anders gaat het door. Ja ja, dus, dus, uh, ja, ja. En toen kwam ik weer in Nederland weer en toen zag ik hem weer. En toen uh, had hij aan iedereen, uh, ik kwam uit een dorp, had hij bij iedereen in het dorp verteld dat ik helemaal losgeslagen en gestoord was. En uh, toen kwam ik op de hockeyclub en toen ging hij echt zeggen van ja, maar jullie kunnen allemaal met Anne, want die is toch uh, losgeslagen en die doet alles met iedereen. Nou, en toen ben ik heel snel naar Amsterdam verhuisd. Ja. <laughs> ja, dat zal hem leren. Toen ben ik een week of zo, heb ik er nog gewoond. Toen ben ik nou in Amsterdam gaan wonen. En toen kon ik gelijk opnieuw beginnen als iemand die lesbisch is. Dus dat was te gek. Ah oh ja, dan kun je gewoon de resetknop ja. indrukken. Ja. ja, dus ik heb het hem nooit echt verteld. Maar hij was erachter gekomen via via. En toen dacht ik, joh, ik ga het je niet eens uitleggen. Henk, de volgende plaat is voor jou. jou. <laughs> <laughs> en jij? Ik heb Arco. wel met, uh, met vrienden en uh, collega's gezoend. Maar dat was <laughs> allemaal in de categorie lekker, lekker gekke BNN-avondjes, moet ik zeggen. Um, het idee van seks met een man, ergens vind ik het abstract, ik, ben ik wel nieuwsgierig naar. Hmm. Maar de kansen die ik heb gehad om daar ook echt wat mee te doen, voelde ik me toch niet... Ja, nou, ja, misschien misschien uh. gewoon chicken hoor, misschien gewoon angst. Misschien komt er eruit nog van. Maar dan had ik niet iets van, ja, dit, nu ben ik zo nieuwsgierig, nu ga ik het uitproberen. Maar ja. je hoeft het toch ook niet uit te proberen voor de sake van het uitproberen? Nee, precies. Daar kwam ergens, ik toen ook achter. Ja. Weet je? Ik vond het, dacht, nou, het lijkt me wel spannend een keer. Ja. En in, in de categorie van, ik, ik hou al van nieuwe ervaringen. Maar toen paaltje bij paaltje kwam. Ja, ik, ik laat me af en toe wel redelijk stevig in mijn kont nemen. Maar dat zie ik toch meer als een soort precies. knuffelen. weet je wel? En ik zou heel graag met vrouwen willen doen. Maar ja, ik heb geen zin om nog een keer een coming out naar de andere kant te hebben. Ja. Dan word je zo'n... Uh, ja. Papa, mam, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben stikker toch heet. Oh, dan ben ik eindelijk weer welkom in. op het kerstdiner. Ja. Heerlijk. Oh ja. Oh, het zijn heel veel dingen oplossen, hè ja. Anne. Wereldvreden. GELACH <laughs> Ja, Moet je je experimentele avonturen opbiechten als je een nieuwe relatie krijgt? Of is dat iets wat in het moment gebeurt en wat je eigenlijk als groot geheim met je mag meedragen? Benieuwd naar je mening? Kom maar op. 0800-1121, 0800-1121. Mailen mag naar lust.bnn.nl all right when you just don't care one of those smiles from across the road. supposed to be Now it's my luck je blauwe ogen tegen je zing dat het je lucky night is en dat hij physical met je wil worden. Waylon hoorde je met lucky night. Ik heb nog een mailtje die ik even met je wil delen. Mailtje zonder uh, een, uh, een afzender met een naam. En um, hij of zij schrijft... Oh nee, zij schrijft het volgende. Ik vind exclusieve trouw niet het hoogste goed binnen een relatie. Mijn vriend en ik hebben in de vier jaar dat we samen zijn geen andere sekspartners gehad. Maar ik verwacht niet dat we de hopelijk 50 jaar dat we samen mogen blijven nooit meer met een ander naar bed mogen gaan. Mijn partner en ik kiezen 100% voor elkaar. En juist daarom gun ik hem af en toe ook wat afwisseling op zijn tijd. Het spannende flirten, het jagen, het kan ik haar nou wel of niet krijgen gevoel, dat kan ik hem allemaal niet meer geven. En ik begrijp heel goed hoe leuk dat spelletje is. Trouw blijven, een beproeving, vraagteken. Ik zeg nu, moi, valt wel mee, het is dus goed te doen. Misschien is het ook wel minder een beproeving als je weet dat je gewoon een uitstapje mag maken. Bovendien, waarom zou ik mijn partner willen beproeven als het gaat om de liefde? Ik ben toch immers god niet. Dank voor het sturen van deze mail, anoniempje. En dat brengt mij bij de volgende beller die ook anoniem wil blijven. Het is niet dezelfde persoon. Goedenacht. Goedenavond. Hoi, Goedenavond. We hebben het vannacht over geheimen die wel of niet opgebiecht worden. Ja. En, um, nou ja, je kan in de positie staan van dat je een geheim moet opbiechten of niet, maar je kan ook in de positie zijn dat een geheim aan jou wordt opgebiecht of niet. Ja, nou, mijn, mijn uh, vrouw is dus, ehm, um, een paar weken met trieste mededeling gehoord dat mijn vrouw is heen gegaan. En zelf mijzelf verteld. Vond ik wil daar wel van maar, dus, ja, ik heb er heel, heel erg moeilijk mee. En... Ik heb op me en ik heb er heel veel moeite mee. Jullie gaan scheiden. En dat heeft ook te maken met dat je vrouw vreemd ging? Of ging het al langer niet echt uh, van een najaar? Ja, nee, eigenlijk. En we waren erg ruzie was en plus mij pro vrouw vreemd gegaan daarna. En we hebben daarna even gesprek gehad en uh, ruzie. En ja, we zijn een punt op te scheiden. Jeetje. Hoe vertelt je vrouw zoiets aan je? Dat lijkt ja, me een gewoon... heel ingewikkeld gesprek. Ja, dat was het ook. Zij oh, ging... zei van. Ze vroeg kon je even bij me komen. En ging zitten en toen zei ze: Spijt me, maar ik ben vreemd gegaan met een andere man. Ja, het was. Uh, de tranen kwamen in mogen. Mm -hmm. En was dat een, een, een relatie die ze met een andere man was aangaan? Of was het een eenmalig avontuurtje? Hoe dat was het gewoon? Een eenmalig avontuurtje, gewoon. Verder was het Is dat er spijt van, of niet echt? Ze heeft er spijt van. Maar ik heb gezegd dat, het, denk ik, zo niet naar me door kan gaan. Mm. Dat we toen net dat gebeurt na een eeuwige ruzie. Dan, als je dat niet pas met elkaar uit kan praten en dan zoiets gaat doen, dan denk ik dat vind ik niet kunnen. Wat, Want ik kan me zo voorstellen, als dat gebeurt, dan knapt er iets bij je. Ja. Wat is er bij jou uh, aan diggelen? Nou, gewoon mijn gevoel voor haar. En, uh, ja, maar het is gedroden, echt. Ik heb mm. zoveel pijn en verdriet. En wat is het verdriet daarin dan? Is dat dat je vrouw iemand anders ook aantrekkelijk vond? Is het het niet weten gewoon, en je een voel, beetje... Hm? Gewoon dat je van je vrouw houdt en dan gaat ze vreemd met een andere man. Mm -hmm. Terwijl ze zegt dat ze ook van jou houdt. Dat gaat er bij jou niet in? ja. Yeah. Want hoe lang waren jullie samen? Um, we waren elf jaar samen. Elf jaar, zo. Dat is niet niks. En nu dus scheiden. Ja. Heb jij niet ergens nog even gedacht van... Uh, nou weet je wat, jij bent vreemd gegaan. Ik, uh, ik, ik doe dat gewoon een keer terug en dan zien we daarna wel. Ik ga gewoon ook een keer vreemd en dan, en dan voel je hoe het voelt. En dan gaan we daarna kijken wat we... Nee dat, nee, dat vind ik niet gewoon gewoon. Als je van je vrouw houdt, moet je ook er niet met anderen, iemand anders van gaan. Dan moet je gewoon van je vrouw blijven houden. En dan... Maar je gaat nu wel scheiden. Heb je nooit last gehad van, van wraakgevoelens? Toen heb ik hier gedacht van, ja, bijvoorbeeld iets wat ik niet mag denken van, tiktok of Maar dan was het wat een tikkeltje erger. Maar dan, ja, ik hou nog steeds van mijn vrouw en dat is gewoon heel erg jammer. Een tikkeltje erger? Ja, gewoon, ik heb hele erg dingen over haar gedacht. Delis? Zegt u? Delis, wat van die gedachten? Nou, nee, liever niet. Nee? Schaam je nee. daarvoor? Ja. Hm. Hey, heeft je vrouw geprobeerd om uh, jouw vergiffenis te vragen? En om, nou ja, ik kan me zo voorstellen dat ze ook wel heeft gewild om, om het achter zich te laten, om, om het achter jullie te laten en om een nieuwe start te maken? Ja, dat is de ook Maar ik heb zelf gezegd van, ik denk dat het niet meer zo kan. En dan, ja, we gaan er nog een keer heel groot over praten. En dan gaan we kijken. Maar ik hoop aan de ene kant dat we bij elkaar blijven. Aan dat hoop je? Kant, dat hoop je, kant, je, hoop je zelf dan. wel? Ja, dat hoop ik ook. Maar aan de andere kant denk ik ook van, er is iets heel ergs gebeurd. En dan kunnen we denk ik niet bij elkaar blijven. Aan wie ligt het? Want ik heb het idee dat, dat de keuze eigenlijk bij jou ligt. Ja, dat denk ik eigenlijk ook, oh, Want ik heb aan mijn vrouw gevraagd. Hou je nog van? Toen zei ze ja heel erg. Hm. Het ligt eigenlijk gewoon bij mij. Wat zou er moeten gebeuren voor jou om, om het huwelijk nog een tweede kans te geven? Wat zou zij moeten doen? Of wat zou er moeten gebeuren? Um, ja, gewoon alles vergeten en dan een nieuw stand maken en doen alsof er niks is gebeurd. Dat lijkt mij het makkelijkste en een van de enigste opties die er zijn. Denk je dat je daartoe in staat bent? Ja. Ja. Dus we worden uiteindelijk misschien toch niet scheiden? Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Mijn ouders zijn zelf gescheiden en het is zo onomkeerbaar. Als mensen gaan scheiden, dan gaan ze echt aan elkaar. Ja. Zonde. Heel erg lastig. Zonde. Succes ermee. En dank dat je wilde bellen. Moedig ook om je verhaal ja. te doen. Dank je ja, wel. Bedankt. Dank je wel. Oké. Okay. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house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 I'm out love. I'll pick you up when you're down. And out of all these things I've done... Lego House hoorde je. en Net uh, hadden we een uh, bijzonder verhaal. Een man die zijn naam niet wilde noemen... maar die uh, eigenlijk precies meemaakte waar we de hele avond over spraken. Zijn vrouw was vreemd gegaan en uh, biegde dat op. En dat heeft... Nou ja, de relatie op losse schroeven gezet. En er wordt nu gekeken naar of ze gaan scheiden... of dat ze er toch uit gaan komen. Maar je hoorde echt uh, dat gebroken hart van hem in zijn stem. Nou ja, heel goed dat hij durfde te bellen. En moedig en uh, fijn. Omdat dit is waar het om gaat bij Lust. We maken deze show samen. En ik kan het alleen doen als uh, jullie openhartig zijn naar mij... en ik op mijn beurt weer openhartig zijn naar jullie. Goed, het is tijd voor een ontnuchterend gedeelte in de show... namelijk de column van Tim. En laat die nou toevallig ook gaan. Ja, over vreemdgaan. Goedenavond, dames en heren. De column van deze week gaat over vreemdgaan. Want dat is het thema. Ik ben gaan googlen. Overspel en vreemdgaan. Ik kwam terecht op een site over scheiden. Op die site had ene Frank Pittman, een psychiater en relatie-expert... iets geschreven over vreemdgaan. Waarom je dat doet en of en wanneer je dat moet vertellen aan je partner en zo. Kortom, Frank is belacheloos goed in vreemdgaan... en wil deze kennis graag met ons delen. Frank, bedankt joh. Frank verdeelt ontrouw in vier categorieën. Want buiten de deur neuken is nooit zomaar buiten de deur neuken. Nee, er zijn verschillende manieren van en redenen om buiten de deur te neuken. De eerste categorie van je geslachtsdeel... in iemand anders gezicht dan dat van je partner douwen heeft Frank toevallige ontrouw genoemd. Ja, dat bestaat. Toevallige ontrouw gebeurt wanneer je dronken bent. Of wanneer je eigenlijk niet wilde. Kortom, bij toevallige ontrouw is het nooit jouw schuld. Of zoiets. Want na twaalf bier ben je namelijk opeens een labiele idioot... zonder enig besef van realiteit. Volgens Frank dan. En kan het ook gewoon gebeuren dat je per ongeluk... opeens met iemand anders neukt. Dat gebeurt dan gewoon. Ja, en je wilde echt niet, maar opeens zat je piemel er al in. Vet kut. Sorry, liefje, zeg je dan thuis. Maar volgens Frank was het toevallig vet handig dan kan je volgens Frank ook een romantische affaire hebben... tijdens een grote relatiecrisis. Dat is eigenlijk voor mensen die hun partner gewoon kut vinden... en het niet durven zeggen. Nee, het vuur is weg en je bent nieuwe lucifers kopen. Maar dan wel in een andere supermarkt. Kan gebeuren volgens Frank, want leven de vrije markt. Als derde bestaat er ook ontrouw in een gezapige, maar comfortabel huwelijk... waarin beide partners niet helemaal gelukkig of ongelukkig zijn... en op zoek zijn naar meer spanning... Dat is volgens Frank blijkbaar iets heel anders dan een huwelijkscrisis. Als je een gezapig huwelijk hebt, dan is dat geen crisis, nee. Dan heb je een kutleven samen, maar om dat nou een crisis te noemen... nou, nou, nou, kom op zeg. Franks categorie 4 is wat mij betreft het leukst. Volgens Frank kan je namelijk ook vreemd gaan om je mannelijkheid te willen bewijzen. Of, jawel, volgens Frank maken sommige vrouwen slippertjes... omdat ze hun marktwaarde willen testen. Nou Frank, je marktwaarde testen door middel van neukseks... heeft al een aardig tijdje een naam, namelijk... Prostitutie. Amadeel, Frank, bedankt voor de tips, jongen. Mochten we nou nog eens sprongelijk de buurman of buurvrouw onverhoopt pakken, dan kunnen we thuis in ieder geval huilend roepen dat we een categorie 3 hebben begaan. Mensen thuis, succes ermee. Lust, lust, lust. lust. Radio 1. Saraya Groenhart. Zit ik nu in een slur? Wil weet het. Postzakken vol met vragen. Elke week arriveren ze hier in de studio. En niet alleen postzakken, maar ook mailboxen vol met vragen. En elke week pakken we er eentje uit. En onze seksologe Wil Berghuis, die beantwoordt die dan. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja. Hallo. Ik uh, heb hier een goede vraag van Mirjam. En het is eigenlijk de nachtmerrie van bijna elke vrouw. Oh jeetje. Ik lees voor nou. als volgt. Beste Wil, ik, ik ben 36 jaar en ik heb een kinderwens. Toen ik twee jaar geleden mijn partner ontmoette, was ik dolgelukkig. Eindelijk kon ik mijn kinderen krijgen. Maar ik zie die droom nu langzaam in duigen vallen. Want mijn partner heeft al twee wat oudere kinderen, namelijk van 14 en 16 jaar. En toen ik laatst aangaf dat ik ook samen met hem een kindje wilde, zei hij... We hebben toch al een gezin met twee kinderen? En hij schrok een beetje. Maar ik voel het anders, want die kinderen van hem zijn niet van mij. Ik ben radeloos, want ik durf niet weg te gaan, want ik hou erg veel van hem... Maar dit probleem staat ons wel in de, in de weg en onze relatie leidt er erg onder. Wat te doen? Groetjes Mirjam. Oh, dit lijkt me vreselijk. Ja, we hebben het de hele nacht al over dilemma's. Nou, dit is ook zo'n vreselijk dilemma. Ja. En, uh, en ik hoor hem natuurlijk veel, hè, dat, uh, nou ja, dat is ook een beetje het dilemma van de moderne tijd. Dat wij uh, vrouwen geneigd zijn om de zwangerschap maar uit te stellen. Maar ook uh, ja, als je geen goede partner hebt... Dan merk je ook dat als je ouder wordt, het ook steeds lastiger wordt. Ja. En zij is natuurlijk ook 36. Dus die biologische klok die uh, tikt ook aardig hard. En um, dan heb je dan ook nog een partner die zelf al kinderen heeft. Ja, dan, um, en hij zegt dan ook heel duidelijk, ja dat, dat, dan wil ik eigenlijk niet meer. Ik vind het vindt wel goed zo. Ik heb er twee. En, ja. um, ja, nou ja, ik snap zijn, uh, zijn visie, maar ik snap die van haar ook heel erg. Ik bedoel, uh, he, leg dat maar eens uit aan vrouwen. van Ja, je hebt nou eenmaal een wens uh, een, een en uh, dat is nou eenmaal zo. Dus ja, dat kun je niet aan de kant schuiven, dat kan niet. Nee, maar het is grappig, want vorige week hebben we een show gemaakt over de kinderwens. Mm -hmm. En uh, we hebben daar een aantal vrouwen gesproken. En het is altijd het ene ding, hè. je wil een gezin, de meeste vrouwen... Wachten, wachten, wachten, wachten, wachten op die leuke partner. En die komt ja. dan wat later in het leven soms. Nou, zij is nu 36 Mirjam, maar was 34 toen ze hem ontmoette. De meeste vrouwen denken dan, wow, eindelijk het is gelukt. Want een alternatief ja. is natuurlijk om anders zonder een partner een kind te krijgen. Ja. Hebben we hebben het vorige week ook over gehad. En dan wil een van de twee niet, dan wil hij niet. Nee. En dan ben je eigenlijk, denk ik, weer bij nul. Als vrouw ja, zijnde, voor je maar, gevoel hè. Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. En, en, en zij heeft natuurlijk wel een beetje haast. En ja, het is, een kinderwens is zo enorm, ja, dat is zo primair als het ware. Dat ja. kun je ook niet uitleggen. En zeker niet aan een man. Dus ja, en het is bij haar ook het gegeven van, ja, ze kent hem nog maar net natuurlijk. Ik weet ook niet of ze dit al in het begin van hun relatie gelijk besproken hebben. Want dat is ook niet een thema waar je gelijk over begint. Nee, twee jaar zijn ze samen. Wanneer moet je er eigenlijk over beginnen? ja als je als je 36 bent of zij 34, dan toch al vrij snel. ja. hè? Ja, dus uh, ja dan moet je echt niet, uh, niet, niet doen zoals nu. Uh, stel dat het nu pas over begonnen is, dan dat, is dat lijkt dat wel, toch wel zo. want hij ja. schrikt. hij zegt oh ja. we hebben het toch al. hij schrikt. ja ja en dan, dan moet je kijken van ja hoe hard. Uh, want sommige mannen moeten ook een beetje wennen aan het idee. Alhoewel ik het van hem ook een beetje naïef vind hoor. Want als je verkering krijgt met een vrouw van 34 die nog geen kinderen heeft, ja, dan moet je... Een tikkende ook zelf... biologische tijdbom. Oeh, ja. ja, dan moet je dat ik zelf Meestal. een beetje kunnen bedenken van... Uh, ja, dat is misschien ook wel eentje die zelf nog graag kinderen wil. Dus, en dat is ook zijn verantwoording om dat met haar te bespreken. En uh, ja, ik ken ook mensen die zijn, waarvan hij dan zegt van... ja, ik heb ook al twee kinderen, voor mij altijd het niet meer gehoeven... maar ik wil haar de kinderen en de zwangerschap niet onthouden. Dus... Uh, uh, doen we het toch nog maar een keer. Hmm. Dus ja, uh, hoe hard is hij daarin? Uh, sommige mannen moeten er ook een beetje aan wennen. En hij heeft er misschien wel tijd voor nodig uh, om weer aan die te wennen, om meer, weer een klein uh, kind. kind te worden, yeah. ja. Precies. Yeah. Dus ze moet kijken bij hem, aftasten hoe, hoe nee is zijn nee? Ja. Yeah. Ja, daar moeten we allereerst mee beginnen. Ja, stel dat dat een echte nee is. En dat die ja. zegt, luister eens, uh, ik heb twee kinderen, 14, 16, ik vind het goed. Ik wilde misschien die kinderen in de eerste instantie ook helemaal niet. Ik ben uitgevaderd. Nee. Ik wil niet. Nee. Ja. Wat dan? Ja, dan, kom, dan komt pas het echte dilemma van, hè, wat, wat weegt voor jou zwaarder die relatie of de kinderwens? Uh, dus ja, uh, ben je bereid om je kinderwens op te geven hè, voor je partner? Of zeg je van, nou nee, dat doe ik niet. Ik... Uh, ik, ik vind het toch veel belangrijker om moeder te worden. En ik moet er nu ook nog een beetje vaart achter zetten. Dus ja, om afscheid te nemen van deze partner en op zoek te gaan of naar een andere partner. Eh, of om dan te kijken hoe ze, hoe ze zwanger kan worden. Het gebeurt wel. Het is natuurlijk niet leuk. Hè, want je, wilt, je houdt van elkaar en je wil natuurlijk het liefst kinderen van deze man. Dus, mm -hmm. ja, maar ja, als zijn, zijn nee echt een hele harde nee is... Kijk, kinderen, ja, daar hadden we het vorige keer ook over. Van ja, de, de kinderwens is natuurlijk, je kan niet zeggen: Nou, we doen het even een half jaartje en, en dan ja. doen we het weer niet. Hè. Het, is het is nogal. Het, is, al, het uh, is nogal permanent als je ervoor gaat. Dat dacht ik toch wel. Ja, ja. ja. Is het um, voor een stijl zoals Mirjam en haar vriend: is dit een goede aanleiding om bijvoorbeeld bij jou binnen te stappen, bij een uh, seksoloog? Ja, nou, je... ook, of bij een psycholoog of bij een uh, relatietherapeut, maar in ieder geval iemand die is even. De boel voor hen analyseert, op een rijtje zet, de voors en de tegen's tegen elkaar afweegt. Zonder de emoties. Want dat kunnen ze natuurlijk zelf ook wel... Maar er zitten gelijk al emoties op, hè? En, en er zit ook druk achter bij haar. Ik kan me heel goed voorstellen. Zo van ja, maar het moet wel nu gebeuren. Want je bent ook niet in één keer zwanger op je 36e. Want het wordt steeds lastiger hoe ouder je wordt. Mm -hmm. Dus um, ja. ja, dan zou je bijvoorbeeld uh, voor een gesprek naar een, een, een buitenstander kunnen. En dan kan een seksuoloog zijn of een relatietherapeut om daar te kijken van ja. Als dit zo'n dilemma is waar we samen niet uitkomen. Om dat eens uh, aan iemand anders voor te leggen en, en hardop mee te denken. Ja, hey, de, minste, de weg van de minste weerstand. We hebben toch een show gehad over opbiechten vannacht. Wat, yeah. wat, wat riskeert zij als zij denkt, weet je wat, ik word gewoon zwanger. En ik zeg het pas, ik biecht het pas op op een moment dat het al niet meer, om, on, dat het al niet meer omkeerbaar is. Ja, ja. ja dat wat dat riskeer je op... dan? Ja, ruzie. Ja. En, en ook een partner die zegt van ja, uh, de, je hebt mijn vertrouwen geschaat en uh, ik, ik stap op. Dus uh, dat kan natuurlijk ook. Het is dus maar net in hoeverre hij daarin uh, zo gekrenkt is uh, en zijn vertrouwen zo geschaad is, uh, dat hij uh, zegt van ja, maar zo wil ik het niet. Hè? Dit, uh, dit vind ik echt over mijn grenzen heen gaan. Ja. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen en zo zal zij het denk ik ook niet willen, maar ja... Wat ik net zei, geef je toch hè, de voorkeur uh, aan je kinderwens boven dat uh, van je relatie, het welzijn van je relatie, dan kan je inderdaad zo'n keuze maken. Ik ken wel mensen die dat, die dat doen. Hè? Ja, en dan kan zo'n man uh, in het mooiste geval nog wel een beetje bijdraaien en dacht, nou ja, als het kindje er eenmaal is, dan gaat het allemaal wel. Dat is waar die vrouwen ook op hopen. Maar sommige mannen zeggen echt, en die ken ik ook, die zeggen van ja, jij hebt het gewild. Nou, je zorgt er ook maar voor, ik doe er echt helemaal niks voor. Oh man, dus, en dat is ook is niet toch geen voor, je een mooi je. Nee, nee, maar ook het kind voor het kind nee. is dat natuurlijk ook niet leuk. Nee. Dus um, nee. ja, er zitten we wel raken in de ogen. En het is toch een kind, het is een mens, hè, wat ja. je samen op de wereld zet. Ja. Het is ja. Een, ja, geen het... hondje of zo Nee, nee precies. Nee. Of een bijzondere plant uit een verre... Uh, ja, ja. Nee, het is echt... Uh, het is een mens. Mirjam? Ik, ik, Mirjam, ik zeg dankjewel Wil, zeg ik. En Mirjam, succes. Nou, sterkte. Echt, succes en sterkte. En ik hoop uh, dat, uh, dat uh, het behandelen van de mail iets heeft bijgedragen aan uh, het vinden van een oplossing. En we horen dat ook nog graag van je. Mail ons nog even met jouw reactie, Mirjam, op lust@bnm.nl. En ook als je Mirjam niet belt en, bent en je wil wat met ons delen of reageren op deze mail, het kan allemaal. Lust at BNN.nl Lieve Wil, tot volgende week. Ja, tot volgende week weer. Doeg! I picture something is beautiful It's full of life And it is all blue I see a sunset On the beach, yeah It makes me feel calm When I'm calm I feel Good, good.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 Zaterdagnacht. rond dit tijdstip, kwart voor vier, zondagochtend, zo mag je het ook zeggen, wordt in deze show de liefde even in het zonnetje gezet. En dat doen we naar aanleiding van de prachtige verhalen die onze cupido Joris elke week weer tegen het lijf loopt. Ik weet niet hoe die het doet, maar als hij eens die microfoon pakt en hij loopt naar buiten, dan loopt hij altijd tegen een mooi verhaal aan. En wij vinden het prachtig om die mooie verhalen in deze show te mogen uitzenden. Joris en de liefde. Drie vrouwen voor me. En als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Aan Geven. En nemen. En krijgen. En delen. Vertrouwen. En met wie delen jullie het? Ja, op dit moment gewoon met mijn vriendinnen. Met deze twee meiden hier. Ja, maar ja. geen uh, vrienden zijn er in het spel? Nee. Wij alle drie niet? Ja... Ja, zijn wel mensen. Maar het is ook moeilijk als je jong bent. En je weet niet... Of het nu de tijd is of niet en je weet niet of het nu door kan gaan of niet. En je bent jong en je wilt nog heel veel. Hoe oud ben jij? 24. 24. 21. Hebben jullie dan moeite of zo om iemand te vinden? Nee, moeite? Nee. Liefde is op zich heel makkelijk. Maar het is wel, het kan heel moeilijk zijn. Maar jij hebt dus wel daar ja, aan de ene kant. gevonden hoor. Ja hoor. Want ja? hoe lang heb je al wat met hem? Haar, drie, oh, drie haar. jaar. Ben jij bent ook op zoek naar een vrouw? Nee, ik, uh, <laughs> dat is mooi, nee, dat is mooi Iedereen denkt altijd: nee, ik ben biseksueel. En, en jij? Ik ben uh, heteroseksueel. Oh, zo, alle drie wat, hè? De vrouw die je nu hebt, denk je van ja, dat is het nog niet helemaal. Nou, ja, dat weet ik niet. Dat zou inderdaad kunnen, dat het, het nog niet helemaal is. Hoewel het wel heel leuk is en heel fijn. En ja, er is zeker wel liefde in het spel. Hey, hoe zit het bij jou? Jij ja, met we, de heteroseksueel nou, in ons midden? Ik er net uit eigenlijk met mijn, mijn uh, vriend. Hoe lang had je wat? Ja, een halfjaartje. En wie heeft het uitgemaakt? Ik hè. En waarom? Ja, omdat het gewoon uh, toch niet zo werkte als ik uh, ja, dacht. En wat ik. werkte er dan niet, hè? want dat wil ik dan ook wel? Oh ja, het was gewoon, hij was gewoon wat jonger. En, ja. Ik dacht in het begin van dat maakt niet zoveel uit, maar dat maakt er toch wel wat uit. Ik ben degene die als langste single is, denk ik. Ja. <laughs> ik zeg altijd single for life. Maar zou je echt dat niet. willen zijn? Vrij voor het leven? Nee, echt niet. Ik ben natuurlijk 15 was zo liever van mijn leven tegengekomen, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. En ja, waar is die nu? Ja, ja, zijn hij, is, hij? Hij. Hij is op dit moment mijn andere meisje hier in Utrecht. Ja, ja. maar je lacht erom. Aan de ene ja. kant is het natuurlijk ook niet leuk. Ja. Nee, ja, maar ik bedoel, ik gun het hem. Ik wilde hij gelukkig is, toch? Is het voor jou moeilijk of, of je nou moet kiezen tussen een man of een vrouw? Nee, ik kies niet voor een man of een vrouw. Ik kies voor een persoon. Maar hoe zie jij het verder nog voor je in de liefde? Oh ja, ik zie wel <laughs> gewoon wat er op mijn pad komt. En nu ook gewoon genieten. En het is zomer, dus... Uh... Komt helemaal goed. Pakken wat je pakken kunt. Nee, niet zomaar meer gewoon genieten met mijn vrienden. Ja, wat maakt het uit toch? Ik zie wel wat er tegenkomt. Ik bedoel, ik ben ook niet op zoek. Maar heb je af en toe dan wel even een relatie met een jongen? Nee. Ik zat een beetje droog de laatste maanden. Ja. Ja. Heb je nooit een jongen dan? Ja. Scharrel voor een avond? Ja, dat wel, maar dat was meer langer geleden. Dus. Dan sta je niet open voor ook? Nou, niet dat ik er niet open voor sta, maar ik ben er niet actief naar op zoek. Zeg maar. En bij jou? Ja, ja. ik heb toevallig een, wel een mannelijke scharrel. Ik snap er helemaal niks meer van, sorry. Je hebt een mannelijke scharrel. Ja, ik heb een mannelijke scharrel en ik heb een vrouwelijke relatie. Ja. En die vrouwelijke relatie, die weet van die mannelijke nou, scharrel? Ja, dat, nee, daar weet ze niet van, maar... Maar je, je bent toch lesbienne, hè? Dat heb ik nooit gezegd. Oh, wat dan? Wat zei je dan in het begin? Ik zei dat ik een vriendin had. Toen oh, dat je vriendin? Je eigenlijk... Oh, dat heb ik ervan gemaakt. Ja, God, ja. ja ik raak helemaal in de war, joh. Wat labelen in Nederland is gewoon heel vervelend. Ja, labelen. Ja, label. Ja, er wordt een label op me geplakt. Ja, je bent biseksueel, want je wordt verliefd op meisjes en op jongens. Nou, het beste voorbeeld is dat jij nu meteen zegt, jij bent lesbisch. Terwijl ik dat niet gezegd heb En je ging ervan uit dat ik een vrouw Vind je het stom? Nou, ik vind het niet stom, maar je generaliseert wel zo meteen, zeg maar. Je hebt wel meteen je oordeel klaar dan. Ja, maar dat, dat is niet negatief of ja, ik zo? Ik ik weet niet dat dat negatief is, maar het is, het is, wel, het is wel zo. typisch. Ja, dat krijgen jullie vaak te horen. Ja, Ik wel in ieder geval. Het is aan de, ja. de ene kant best wel handig, hè? Maar dat zegt Denk iedereen ik. altijd. Hoe ja, hoezo? Handig? Ja, ja. Nou, handig. Nee, ho, maar je hebt toch veel meer keus? Ja, dat zeggen ze altijd. Je hebt veel meer keus. Of niet. Wordt het moeilijker? Ja, moeilijker. Zeker moeilijker. Want ik word de jongens al aangekeken en zeggen van maar ja, jij valt toch op vrouwen? Ik zeg, hoezo? Ik zeg, staat toch niet omhoog geschreven, of wel? Ja, dat vind ik helemaal niet duidelijk. En bij vrouwen is het gewoon heel moeilijk. Natuurlijk is het makkelijk om een heteroseksuele vrouw over de streep te krijgen, zeg maar, kan ik me voorstellen. Maar dat is dan meestal voor even en dan is, hebben ze het wel weer gezien. Ja. Weet je, dat, dat, ja, een relatie vinden is sowieso moeilijk. Maar hoe is die gesteld aan in Utrecht met liefde? Bar slecht. Omdat het in Utrecht. er uh, zijn veel mensen van hetzelfde type. En dat is. Niet altijd even leuk. Je moet hier echt wat zijn. Je moet jezelf erg bewijzen. Iedereen is erg bezig met zichzelf bewijzen en met zichzelf vinden. En met groot worden en carrière maken. En op zich niet, uh, geen gek iets is of zo. Maar je merkt dat wel heel sterk in het uitgaan. Het wordt nooit echt losgelaten. Als je naar het zuiden gaat, heb ik het idee dat als je daar uitgaat. Nou ja, dan is iedereen daar om een leuke avond uit te hebben. Lekker belangrijk wat voor werk je overdag doet. Toch best wel leuk, hè, liefde? Ja, liefde is leuk. Verliefd zijn ja. niet. Ja. Ah, dat is superleuk, Loes. Daar moet je nee. echt overheen komen. Zo, wacht even. Ja, verliefd zijn vind ik niet leuk. En waarom niet? Ja, gewoon niet. Het doet zeer. Als je degene niet krijgt. Liefde doet zeer, gewoon zeker als je diegene wel krijgt. En het werkt gewoon niet. Kijk, Ik word niet snel verliefd, maar als ik verliefd ben, dan ben ik wel heel erg verliefd. Zeg maar. en Dat doet gewoon zeer. Ja, dan ben je helemaal verslag. Liefde hoort zeer te doen, toch? Ja, dan ben ik helemaal verslag. Nou, dan weet ik niet of het pijn moet doen. Ja, ik denk het wel. Oh, nee, maar Als de liefde beantwoord wordt, hoeft het geen pijn te doen. Dan kun je er juist nog gelukkiger van worden dan dat je al bent. Kijk, iemand, je hebt mensen die worden verliefd elke week. Een ander. Ik word verliefd één keer in de zoveel tijd. En dan, meestal wordt het ook wel iets. En dan loopt het uit het drama. Zo dus is Komt toch... Maar ik heb mijn vriendinnetjes, joh. Ik ben ja, er nog niet meer. Ik heb er geen vertrouwen in. Nee, altijd gezegd. Vrienden en familie, een vorm. Altijd. Dus je dat zeker niet vergeet. Er zijn nog heel veel die er wel doen. Lust.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 Still was the back way out. I turned to the mirror to find me. Close my eyes again. Then I opened the window behind me. And let the sun air in. Held my breath as I swam to the surface. Higher I got.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 die wij hebben tot aan uh, vier uur genoeg is om elkaar te beminnen, uh -huh. maar dan taaltechnisch niet niet niet vleeselijk. Vier minuten lijkt mij meer dan genoeg. <laughs> Mooi. Hoi, Luc. Hoi. Goedemorgen. Goedem Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het nou met je? Nou, goed dan. Beetje verkouden ben ik. Oh ja. Hmm. Wordt nog spannend, want je moet van vier tot zeven ja, maar... kraakhelder door uh, de speakers komen. Ja, maar soms heb je toch wel zo'n uh, zo periode dat je, dat je net iets gammeler bent dan de rest van, uh, van het jaar. En die heb ik nu weer, ja? ja, maar wel raar, want het is eigenlijk best lekker weer. Maar, uh, maar ja. ja, want meestal is er een aanleiding hè, dat je ingammelt. Ja, was, wat was wat, waarom, waarom, dat, ik, dat waarom is nu? dat dat was ja, precies. Ah oh, ja, hmm. weet ik niet. Hm. Nee, ja, nee, weet ik niet. Want hm. ik wilde ook. Uh, Nee, weet ik niet. Oh, nee. ja, ik zat te denken of, of, of er iets was wat ik maar... Uh, nee. Nee. nee. Ik heb ook vakantie ja. gehad al. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dus, dus dat is het kan allemaal niet. Dat kan het ook niet zijn. Nee. Nou, ze dus krijgen we die vier minuten wel vol. Nou goed, hè? <laughs> Ik voel me helemaal geen druk om nu iets heel spannends te vragen of te vertellen. Want... Waar heb je het over gehad? Ik heb het gehad over, over het opbiechten van geheimen in relaties. Uh, heb je eigen geheim wel eens opgebiecht? <laughs> heb jij een geheim? Eh... Um... Niet echt volgens nee? mij, hoe, hoe saai en voorspelbaar dat ook klinkt. Niet echt, denk ik. Nee? Ik, ben, ik, ben, uh, ik ben te veel een flap uit om zeg maar, mysterieus te zijn. Ja. Daarom je zou ik... het ook niet vol kunnen houden, nee. zo je nee, nee, nee, maar ik maak me daar wel zorgen over. Want ik lees in alle vrouwenbladen dat je als vrouw toch een bepaalde mate van uh, mysterie om je heen moet hangen. Ja, hebben ja. hangen. Anders, anders gaat je vriend vreemd. Oh ja, dus je moet een geheim hebben, anders gaat je vriend vreemd. Zoiets. <laughs> Mooi samengevat. Dus dubbelcheckt hmm. zo'n vrouwenblad dat wel eens bij mannen. Of, nee. of, of dat wel klopt. zie ik niet. <laughs> But, uh, nee, denk ik niet. Nee. Nee, nee maar het is, het, is wel, ik, het, het is wel. Ik had het er eerder ook even met, uh, met Mark, mm -hmm. regisseur, over. Het is wel beter als een vrouw wat mysterieus is, toch? Heb jij een Simone geheimen voor elkaar? Uh, nou, dat weet ik dus niet eigenlijk, hè. Want, uh, als... Nee, het antwoord kan ook ja, ja zijn. Nee, ja, dat weet je natuurlijk niet precies. Ja, ik, ik heb niet echt geheimen, denk ik. Ze dus hebben het ook niet echt mysterieus? Nee, nee, ik ben niet echt mysterieus, <laughs> nee. Nee, nee, ik, nee ik, denk zij, ik denk niet dat zij geheimen heeft. Maar ja, je, het kan natuurlijk, hè. Ja, hebben jullie wel aan het begin van jullie relatie... Uh, het hoeveel bedpartners gesprek gevoerd? Ja, zo'n zo beetje Zo'n beetje te, na een paar maanden, denk ik. Had jij toen gejokt? Nee. Je nee. had niet gejokt? Nee. nee. Ik ook niet, toen. Nee. <laughs> wel, ja? Want want ik gejokt? zou ook... Nee, nee, nee, nee. Je nee. nee. zei het zo van nou... Nee, dat leek dan, me dan, dan leuk. Ik, dan ik ook niet. Nee, nee, precies. Maar het leek me zo leuk om even die suggestie te wekken. Ja. Zo op de radio. Nee, nee, nee. Maar ik vind wel een beetje... Want ik denk, we hebben daar dus ook over nagedacht tijdens de show. Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van al die informatie? Wat moet je ermee? Ja. Ja. Op ja. zijn best kan je er alleen maar een beetje door afgeleid raken. Ja, maar je wil, het, je wil, het toch, je wil toch de geschiedenis weten... van, uh, van iemands liefdesleven. Uh, dat wil je toch weten. Ja, maar in allerlei Paulo Coelho-boeken staat... dat als je iemand ontmoet, dat alles weer opnieuw begint. Dus we hmm. willen dat weten. Maar misschien is dat zo'n behoefte... die we dan maar links moeten laten liggen. Ja, ja. misschien dat, dat dat wel beter zou zijn. Ja. ja. Maar dan nog... Denk ik misschien, eh, lokt dat wel juist vreemd gaan uit? Dat je denkt van, oh, ik weet het echt niet, ik weet het echt niet, wat zal wel, zullen wel honderden zijn geweest, dus ik ga vreemd. Ja, ik weet het niet. Dit is een theorie die je ter plekke bedenkt, toch? Ja, natuurlijk. Ja, zou zo nee, uit de vrouwblad dit, kunnen komen? Ja, ja, ja, ja. ik bedoel, check dat soort dingen ook niet. Nee. nee ik, ik denk dat ik het wel altijd, dat, ja, ik zou het dus al. Het is ook niet erg, toch? Ik bedoel, het is toch leuk om van elkaar te weten, van hey, hoe heb je het vroeg gehad en zo. Ja. Voordat we elkaar kenden. Ja, tuurlijk wel. Maar alleen de leuke verhalen dan. Hé, hey, ja. waar ga je het over hebben straks? Uh, nou, uh, ja, eigenlijk heel simpel. Uh, waar zou je nu graag willen zijn? Oh. Ja. Oh, op heel veel plekken. Ja, denk er toch maar even ja. over. Ja, nou, één plek wil moet ik maar wel. maar één plek? Mag ja, ik kiezen? Ja, twee mag ook. Twee. Okay. Waar zou je nu graag willen zijn? Dus het dus, kan een vakantieplek zijn, een mooi eiland. Of, uh, of misschien juist op een festival. Of, waar je, zou je nu graag willen zijn? Je moet Jounis ook vertellen. Ja, je vertelt mij net. Jounis. Dat lekker moet je ook vertellen. En...